10 uur Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Virgin Topman Branson zet zijn commerciële ruimtereizen door. Dat heeft hij laten weten na het ongeluk van gisteren met een ruimtevaartuig van Virgin. Daarbij kwam een piloot om en raakte een tweede piloot zwaar gewond. Branson zei dat hij geschokt en bedroefd is, maar benadrukte dat hij doorgaat met het aanbieden van ruimtereizen voor toeristen. Branson gaat vandaag naar de plek waar het ruimtevaartuig is neergestort, de Morgave woestijn in Californië. Het toestel explodeerde tijdens een bemande testvlucht. Branson heeft gezegd volledig mee te zullen werken aan het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Vechel in verband met de ontploffing van een rijdende auto. De bestuurder raakte daarbij gisterochtend zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf. Er is nog niemand aangehouden. Een Chinese ruimtesonde is na acht dagen teruggekeerd van een vlucht rond de maan. Het was voor het eerst in 40 jaar dat een ruimtevoertuig na een vlucht rond de maan terugkeerde op aarde. China stuurde eerder al ruimtesondes naar de maan, maar die waren niet ontworpen om terug te keren. Het land wil in 2017 een ruimtesonde sturen om bodemmonsters op de maan te verzamelen. En als dat lukt is China het derde land na de Verenigde Staten en Rusland dat zo'n missie weet uit te voeren. De trainer van de Russische Eredivisie, club FC Rostov... wil geen zwarte spelers meer aantrekken. De coach zei tegen journalisten dat de club al genoeg zwarte spelers heeft. We hebben zes van die dingen, zei hij. De trainer zei dat vijf van zijn spelers ziek waren en koorts hadden. Ik ben bang dat dat ebola is. Om eraan toe te voegen dat dat natuurlijk een grapje was. Het weer ligt tot half bewolkt. Vandaag gaat de zon flink schijnen, wordt het 17 tot 21 graden. Vanaf morgen koeler en wisselvalliger. Dit was het NWS Show. Verkeersupdate. De van de ANWB. We staan een file door werkzaamheden op de A16... vanuit Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu groene morgen Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, Sander draait de muziek weg en de microfoons zijn over. Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Vandaag zaterdag op de 50-plusdag. En uh, ik ben jij ook net mal, 50 geworden. Te ik te mal, heb he? de tas en dan gaan we straks nog even. Oh. Gerard ook al 50. Ja, ja. <laughs> Vanuit Hotel Hoogland gaan wij uh, diverse onderdelen uh, behandelen. Maar eerst doen wij even het rondje. De techniek Sander, die hebben we al gemerkt. De redactie, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerdy Rutte, die ook naast mij zit, ja, goedemorgen, als de mede-presentatie. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we allemaal doen? We beginnen met uh, onze. Duinwachter. Gerard mm. Scholten. Die, uh, zit van de Halemse waterleiding Duinwachter. Ja. Ja, ja, en hij krijgt, uh, hij krijgt uh, een, uh, lekker veel tijd om uh, wat te vertellen. Oké. Okay. Nou, ik zie al een tuinkerbouten liggen, dus daar kunnen we het nog even <laughs> over, uh, over hebben. Uh, daarna, uh, het eerste uur, sluiten we dan af met Ruud Jansen van de Royal Canadian Legion. <coughs> Remembrance Day <coughs> Poppy Campaign. Ze staan vandaag weer uh, bij, in de hal van Albert Heijn om de poppies uit te reiken. Ja, 11 november de... is de dag, hè? Ja. Dat is het eerste uur. Nou, dan uh, hebben we rust en uh, boodschappen en nieuws. Daarna gaan wij uh, met de uitbaten van dit etablissement praten over hoe het seizoen was. Floris Faber komt dus vertellen hoe het, uh, hoe het is en hoe het was en hoe het moet gaan worden. Daarna hebben wij een, een nieuwe Nederlander. Erg leuk om leuk, eens, uh, ja, eens leuk, te kijken ja. hoe dat ja. uh, met deze meneer Romeo Espino gegaan is. Uh, en uh, wat hij ervan vindt als nieuwe Nederlander. En uh, vaste klant Hans Houweling. ...over de uh, Alzheimercafé. Ja. En daarna moeten we de tas uitpakken. En je wou, had nog een mededeling volgens mij. Ja, ik uh, moet tot mijn uh, grote teleurstelling uh, vaststellen... ...dat de Zandvoorsche politiek geen behoefte heeft om te komen praten. Wij hebben een aantal onderwerpen deze week. Hè. Er wordt aangifte gedaan uh, tegen meneer Simons. Uh, meneer Simons heeft een brief geschreven in de zijn krant. Uh, een nieuwe wethouder en noem het maar op. En niemand wil bij ons komen praten. Eigenlijk vind ik dat een beetje uh, verbergen achter de burgemeester. En die komt misschien volgende week. Waar dat van? gaan we zeker proberen. Goed. Wie wel altijd met ons komt praten is Gerard. Welkom. Ja, ja, Goedemorgen. Inderdaad, ik, heb, ik hoor wel een hoop nieuwe dingetjes. Ik kom net uit de tuin fietsen. Ik denk, ik denk, wat is het allemaal? Ik denk, ik kom gewoon rustig met de tuinkabouter tuin aan. En Ik denk, nou, is alles weer goed. Maar uh, wat gebeurt er hier allemaal? Nou ja, er, er gebeurt van alles in Zandvoort. Waar de, de Zandvoortse bevolking toch wel wat uitleg over zou willen hebben. Bijvoorbeeld over de aangifte. Dat is gestart met de motie. En nu wordt er aangifte gedaan. En dan zou ik graag ook willen... Uh, horen hoe het allemaal gegaan is. Maar helaas. Um, ja, op 6 november is daar wel een uh, persconferentie over. Dus als je het wil weten, kan je er gewoon heen om 10 uur op het gemeentehuis. Oké. Okay. Dus je komt uit het Duinfietsen, wordt overspoeld met nieuwtjes ja, is... en trekt vervolgens een, een tuingebouwt je tas. Ja, ja, ja dat, nou, dat is het een beetje helemaal. Ja, ik begon uh, vanmorgen half acht en ik denk, oh, wat een mooie dag ja. weer. Het uh, ja. lijkt wel weer, ja, nou, prachtige herfstdag. Uh, 1 november. Hè? Ja, ja. ja, precies. En uh, met al die mooie kleuren, <coughs> want ze zeggen altijd wel over die uh, vogelkers, hè, dat het zo, uh, ja... Het is, het is bospeest, maar mm -hmm. als je nu ziet hoe mooi die, die, die bladeren allemaal nog staan. Die er nog staan, hè? want er zijn er een heleboel al bestreden in de duin. Maar die er nog staan, geweldig mooi. Die, die kleuren met die zon erop. Dat, uh, dus nee. het, ja, kleuren en, en geuren in de duin. Je ruikt ook een beetje ja. echt de herfst, hè? Dat, dat blad, het afstervende blad. Je ziet minder dieren. Hè? Bepaalde dieren zijn weggekropen natuurlijk. Ja, die gaan al uh, schutten. Ja, die vliegen of weg of winterslaap. En wat, uh, voor, wat voor dieren zijn dat? Muizen of zo? Of, uh, in, dus, nou, die in de, de helft heb je sowieso goed. De vleermuizen. Ah, <laughs> de vleermuizen. vleermuizen. <laughs> ja, ja, de vleermuizen die beginnen zich voor te bereiden met de winterslaap. Hè. Al zijn ze dit jaar wel wat laat. Het is, het is namelijk warm weer. Daar houden ze. Zich, uh, dat is heel belangrijk voor ze. Als het nog warm is, dan kruipen ze nog niet... Uh, voor goed weg. En er is nog voldoende voedsel daarom. Dus als er nog voldoende vliegjes in de, in de lucht rondvliegen, zoals avonds in de schemering. dan komen hun mm. nog steeds naar buiten. Wordt dat uiteindelijk een stuk minder? En de kou, de temperatuur, dan duiken hun ook voordat ze nog, uh, want er is ook altijd nog een paring. Dat is ook al in de, in, de, in, de, in de voorwinter, herfst van, de, van de, de vleermuizen. ja, Dus dat doen ze voor, nog voor even. Slaap, voor doen. slapen gaan. Ja, en, dan, <laughs> en dan lekker rusten. <laughs> maar uh, er zijn bunkers in, uh, in de Waardlijn Duin waar uh, vleermuizen uh, huizen. Dat is ja. een huisje. Gaan ze daar ook hun windslaap houden, want het, het is niet warm. Nee, nee, maar, maar dat is het mooie van bunkers. Dat in de tijd dat de, die is nou een jaar of vier, vijf afgesloten, dat Museum Duinen. Dat is een museumbunker mm -hmm. waar die schilderijen ook van Frans Hals onder andere in gang hebben. Had ik, had ik die winterexcursie en dan had, was het buiten bijvoorbeeld rond de 0 graden. Kwam je daar binnen, is gewoon tussen de acht en de 10 graden. Dus het is niet warm. Maar het is er ook nooit koud. Het altijd hetzelfde ja, klimaat. Zeg maar. Het gaat de, de vleermuizen om de constante temperatuur. Ja. Okay. En, en dus, dus, dus altijd ja, rond de 8 tot okay. 10 graden. En uh, vochtigheid is hetzelfde. Dat is het grote voordeel van die bunkers. Plus, die 40 vleermuizenbunkers die we nu hebben... die zijn afgesloten voor het publiek. Hè. Dus er kunnen geen deuren open gedaan worden. Of, of Ze worden niet gestoord. Niet gestoord ja, dus met, dus, met dus. lantaartjes. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat doe ik wel eens met, met die kinderexcursies of... of bij, bij het bunkerdorp, hè, bij Zandvoort, zeg maar, als je er binnenkomt, ja. uh, derde weggetje links uh, over de brug, <laughs> daar is het bunkerdorp. En ja, daar ga je bijvoorbeeld uh, naast die keukenbunker daar, ja, daar ga je er wel eens in met lantaarnetjes. Soms hangt daar ook wel eens zo'n klein watervleermuisje in die spleetjes. Maar goed, die, hebben daar, uh, die blijven er niet om te overwinteren, want ja, er ja. dat, dat wordt veel te veel verstoring. Ja. Uh, Ekelhorns gaan ook uh, winterslapen, begrepen. Ja, maar die gaan niet echt slapen. Dat dacht ik ook altijd. Die hebben wel een enorme wintervoorraad. Voorraad, leggen ze Ja, een heleboel eikeltjes natuurlijk. Maar ook wel allerlei soorten. Beukernootjes, dennenappels. Weet je, dan hebben ze... Dus ze hebben een heleboel wintervoorraad en ze houden zich wel in rust. Maar zo gauw ze weer wat uh, honger hebben, hup, daar komen ze. Dus die zijn wel de hele winter bezig om uh, dagelijks hun uh, voedsel binnen te krijgen. Maar het liefst blijven ze ook, blijven ze ook binnen? Ja, ja precies. Uh, zo mooi boven in een boom hebben ze zo'n. Ja, ja, ja. Het is altijd moeilijk te zien, zo'n eekhoornest boven in de boom. En uh, die die, die kennen we wel. Ja. Hè? Dat zijn van die, ook van die grote ja, takkenbossen boven in een boom. Maar, uh, Weet je, allemaal takken steken eruit. Een eekhoorn is van dat verschrikkelijk netjes. Hij is ongeveer zo groot, nou ja, wat zou ik zeggen, als, als, een, als een bal van, van 5 tot 10 centimeter doorsnee. En er zit er één klein gaatje in. Het lijkt me zelf nog heel wat, zo'n eekhoorn. Maar inderdaad, als die haren platgedrukt worden, die kruipen er zo in. Ja. Goed beschermd tegen allerlei andere dieren. Grote dieren die er dan niet in kunnen komen. En hoog in een uh, splitsing meestal van een uh, dennenboom. Ja. Dus, dus voor, voor uh, zwaardere dieren. Die kunnen ook die takken bijna niet in. Want dan wiepen ze om. Zoals de boomarten die we nu mm. hebben. Dat is een vrij vorm. Nee, dat is, uh, nou, dat is goed, dat is goed. goed uh, gedaan. En ik zit ja. opeens toch te denken. Als je nou een week slaapt. <kijnt> dan heb je het natuurlijk ook over de zandhagedis. Mm. Maar die... Nou, die zie je nu niet meer. Ik, ik, ik weet een maand geleden had ik nog een uh, kinderexcursie. En opeens had ik zo'n hele kleine, juveniele zandhagerdisje. Ah. Weet je wel, die was nog niet weggekropen. En, uh, maar die, nu zijn ze allemaal onder het zand. Uh, er hebben hele fijne gangetjes uh, onder het uh, zand. En die komen pas weer, ja... In het vreemd, voorjaar. Nou, ik denk zo'n april inderdaad. Ja. Een Beet beetje warme dagen. Bepaalde temperatuur. Op die zuidhelling als het zonnetje erop staat. En dan komen ze... Ja, dan komen we weer tevoorschijn. Ja, we hebben het uh, volgens mij vorige maand ook eens over gehad. Uh, het klimaat verandert. Dat is de zoveelste mooie laatste weekend van, uh, ja. van dit jaar. Wat denkt die, uh, uh, die hagedis en die eekhoorn uh, nu eigenlijk? Van, uh, het is nu tijd, is dat een, een, een klok? Ja. Of kijkt hij er buiten van, nou, het blijft warm, ik blijf buiten. Ja, dat is natuurlijk is... raar. Ja. Temp het gaat weer om die om temperatuur inderdaad, ja, die temperatuur, want die grond die wordt rand ook opgewarmd en dan, uh, het heeft te maken natuurlijk ook met de vast ritme levens- of jaarritme van zo'n dier maar dat verschuift inderdaad doordat het klimaat verandert temperaturen omhoog en, uh, en droger gemiddeld ja. Dan, uh, ja, daar reageren ze op. dat, wat, dat, dat Maar het is dan, dan met alle beesten, denk ik, dan? En ja. uh, de natuur gewoon überhaupt? We hebben een ja, probleem we, gehad we, met, die, ja. met, die, met die mezen allemaal een paar jaar geleden. Hè. Toen uh, was het voorjaar ook verschrikkelijk warm. Dus toen waren al die rupsjes al uitgekomen. En uh, rupsen zijn dus het voedsel voor de jonge mezen en ja. uh, voor de jonge vogeltjes. Te laat. Dus ja. <laughs> ja uh, <laughs> jammer. Ja. jammer. Ja, het is zo goed op elkaar afgestemd. als dat... Het is een warm voorjaar, hè? dat heb je vorig jaar en het jaar ervoor ook gezien. En plots is het uh, uh, eind februari en het begint weer te vriezen. Ja. Dan gaat er dus een aantal uh, dingen gaat gewoon stuk. Ja, zo, zo, sowieso net als, net als boomknoppen, ja. weet je wel. Of ja. Uh, ja loesem, die begint al loesem, uit loesem, te komen. Ja, ja. En dat, die gaan kapot inderdaad. Maar dat heb je met dieren ook, hoor, die uh, niet meer op tijd uh, terug kunnen of gaan. Ja, die gaan uh, door die. Die, die verliezen uh, dat van de kou. Ja, ja dat, dat merk je heel duidelijk. Goed, dat was even om hoe het in de winter gaat. Ik, dat vind ik toch heel erg interessant. Er ligt hier namelijk een, uh, een licht getinte kabouter. Ja, ja, het, ja ik wil ik altijd wat meenemen. Ja. Okay. Niemand kan het zien, maar het is een licht getinte kabouter. Met ja, ja, ja, ja. een rode muts op. Ja, een licht kabouter. Die kwam onder de grond vandaan. En uh, ze zijn namelijk bezig hè, met het Live Plus programma in de duinen. Ja. Dus hebben mensen die daar wandelen, of veel wandelen grote wandelingen maken, die zien dat zeker. He. Veel vrachtwagens. En uh, ze zijn aan het plaggen. Dus hele grote stukken waar ze 10 centimeter van die humus afhalen. Waar dan de oorspronkelijke duingrond weer terugkomt. En hopelijk ook de oorspronkelijke duinplantjes. En zo waren ze ook in de buurt van de Zilk. Van de waren ze bezig. Daar hebben ze een heel dennerbos weggehaald. wat die dreigde helemaal om te vallen in verband met de vernatting. En dan kwam daar uit de grond vandaan. En inderdaad, ja, het is heel bijzonder... Ja, het is een kabouter. Het is een kabouter met een witte baard, he, zie je dat? Ja. En, uh, voor, voor de mensen thuis. Hij heeft een stukje van zijn neus af. Hij is inderdaad getinte Hij is getint, een, huidskleur. Ja. Ja. Mooie en rode de, muts. Hij heeft lang in de zon gestaan. Ja, ja, misschien te lang in de zon gelegen. <coughs> ja. En die kwam daar onder die, ja, onder die uit die grond vandaan waar ze bezig waren met het bos verwijderen. Maar zo vind je en, natuurlijk van, van alles. Hè? Ja, ik zo, heb dat, hier ook eens met zo'n pijpje gezien. En, ja. Daarom vond ik het wel leuk om mee Bijzonder, te nemen. Ja. En, en toevallig had ik vorige week een interview met een mevrouw van het Witte Weekblad. Hè, dat is dan in Hillegom en Vogelenzang en de Stierlik. Ja. En uh, die was ook nieuwsgierig naar ons kaboutendorp in de Duin. He, die, we hebben een kaboutendorp. Ja. Ooit begonnen door een mevrouw die uh, ging naar een verzorgingshuis. Ik denk, wat moet ik met al die kabouters doen? Die had hem in een duimpannetje gezet. De Vier Dennen heet het. Als iemand op de platte grond kijkt, de Vier Dennen. Daar vind je de kabouters. Is een, duin, ja, in een duimpannetje. Dan en daar staan misschien... er nou een stuk of 200. Nou ja, dus ik denk, nou, die kan er misschien wel. Toen ik deze tegenkwam, <laughs> die krijgt een mooi plaatsje in het kabouter door. De... Nou, dat nou, lijkt mij leuk. Uh, we gaan een, uh, een klein stukje muziek draaien. Vogels vliegen. En daarna gaan we verder praten over oh. het... Dat komt mooi uit over de wintergasten. Ja. Ja. Oh Het is een leuke brug naar de wintergasten uh, die, die, die, die, die uh, weg gaan of terugkomen. Ja. Die, Want ik, ik weet wintergast... het, met deze temperatuur weet je niet. Nee, nee, nee. Nou, het is ook een beetje vreemd dat we de... Vorige week kreeg ik de eerste melding van de eerste wilde zwanen uit Scandinavië... Oh? Het... Ik denk. Euh, nou, ik had ze zelf nog niet gezien. Dus mm. dan moet je dan ook niet gelijk. Boswachten zijn ook nog een beetje eigenwijs, natuurlijk. Eerst zien dan geloven, hè? <laughs> ja, <eerst> zelf zien. <laughs> nou, ja, hoor. en inderdaad, twee wilde zwanen in het verboden gebied, dan nog wel. Dus binnenkort laten ze zich. Komen ze uit de kastwaarde. Dat waren. Dan laten ze zich ook zien in de andere gebieden. Maar twee wilde zwaren zijn dan nou, toch deze kant opgevlogen. En uh, toen ging ik eens uh, vragen en kijken, en dat klopt ook wel. In Scandinavië is een periode Kou, erg he? koud geweest ja, al. Ja. Dus dan beginnen ja, sommigen al wat ja. te trekken. Dus dan uh, krijg je die wintergasten. Nou, ze beginnen te komen. En normaal gesproken, hè, het is de eerste van november, komen ze ook hoor. Uh, trompetterend aanvliegen hè, uit het koude mm, noorden. Mooi, die wilde ja. zwaan. Het ja. is een prachtige zo, En ja, ze zijn gewoon zo mooi vergeleken met die knoppelswaan. Dat is ook een mooie grote witte vogel natuurlijk. Ja. Maar... Ja, die wilde zwaan, een mooie rechternek. Gele snavel. Iets fijner, gracieuzer. En mm -hmm. uh, prachtig kabaal. Socialer zijn ze. We zijn uh, altijd in groepen. Dus uh, daar zit ik altijd wel op te wachten. Als ik de eerste weer uh, zie aankomen vliegen. Maar dit was gewoon een verrassing. Opeens ja, ja. Er zijn er al, uh, ja. al twee. Dus, en wie, uh, wie verwacht je nog meer? Ja, de zaagbekken. De, de, de, de kleine, grote en de middelste zaagbek. Nou, die grote, dat is ook altijd een hele mooie, dat is boterbuik, noemen ze die ook wel. Dat is zo'n grote witte mm -hmm. vogel. En als je goed naar die snavel kijkt, op het einde gaat hij een stukje naar beneden, net als een zaag, de zaagbek. En de, zo vangt hij ook echt uh, vissen. Die, grote vissen vangt hij. En die zaagt hij dan ook uh, letterlijk door midden. Om zich van ja. Nou ja en, vissen genoeg in het, uh, het waterleidinggebied, toch? Uh, ja, uh, maar die komen niet door, uh, door het water van. Uh, met de rij mee. Dat niet, hè? Ze, ze moeten dus aan de poten of aan, uh, tussen de veren van de watervogels zitten. En dat zijn de vorentjes, bijvoorbeeld, ja. de kleine visjes. Die, die, die, val, die vallen in het water en gaan daar vervolgens verder. Ja, ja. Die, die, die, die kuit en die hond die erin ja, ja, ja. zit, zo bedoel ik. Hè? En dan komt er vis uit. En dan, uh, dus daar hebt dat ijsvogeltje wel uh, veel uh, plezier ja. van, van die kleine visjes. Die grote snoeken die zijn ook eigenlijk zo gekomen. Eerste gewoon, er zijn ook enkele wel eens uitgezet, waarschijnlijk hoor. Maar ja. niet door ons, dat is door het publiek gebeurd. Zo moet ik ja. ook. Ja, ja. En die liggen dan voor die duikers te wachten op die kleine vorentjes, weet je wel. En ze zijn pijlsnel als het moet. Ze lijken ze mooi traag Ze liggen stil. Maar als het moet, dan. Uh, dus die. Uh, ja, zo, zo komen die vissen in het water. Voor, mm. Nou ja, voor de zaagbek, dus inderdaad. Ook wel voor de reigers hoor, er zijn een heleboel een boel reigers. En. Uh, en <coughs> ja, en even kijken, want dan hadden we de grote zaagbek? Dan hadden ja? we de brilduiker. Die, die komt er ook nog binnenkort aan. Nou, dat zijn toch wel een beetje de. de, de en ganzen? Ganzen. Um... Ganzen, die we hebben, nou, die grauwe ganzen, ganzen trekken wel vaak weer. Uh, Door, hè? Rondom, ja, maar rondom het IJsselmeer gaan ze zitten. Oh. Oostvaders plassen, bijvoorbeeld. Oh. Ja. Beter. aalsen zo. ja. ja. Mm. Uh, we wat, wat denken, waar gaan ze heen? Maar ze gaan nog een zo ver. Daar is een betere, ja, betere situatie voor ze in de winter okay. als, als bij ons. Dus, uh, en die... Qua uh, ja, die... eten misschien ook. Ja, ja. ja. maar die Oostvaders Plasje, die Ja, er is van alles natuurlijk. In, ook, in, ja, er is zo verschrikkelijk veel. Uh, ja, dus in die hele erge strenge winter, dat er toen ook nog eens een keer bijna 200.000 ganzen waren. Ja, dat was ze zelf... Uh, al die beelden hebben we mm -hmm. gezien op ja. tv, weet je wel. Ja, dan hebben we... Voor de dieren was er niks meer over. Uh, nee. Nee. Nee, nee, nee. Dus dat, uh, dat zijn die wintergasten bij ons. Dus de wintergasten komen eraan. Uh, paddenstoelen tijd. Die zijn ook ja, al, ja. hè? He, met hele bijzondere dus paddenstoelen. Ongeveer, ja. Ja. ja. Oh, met die, met, die, met die... Kijk, nou is het weer een mooie week. Met die weken voor. Met die regen allemaal. Ja, je kan erop wachten. Ja. Zo, zo bijvoorbeeld zo'n... Mensen kunnen... Die grootste parasol misschien van het duim wel. De parasolzwam. Ja. ja als je in, in, in een paar dagen tijd staat zo'n... Nou, ik denk 30, 40 centimeter hoog kan hij wel worden. Als je gunstig staat. En echt... Uh, ik denk het doorsneel van zo'n hoed. Nou, die is ook wel 30 centimeter hoor. Mm -hmm. En... Uh, en eerst komt hij een heel klein stukje uit, uit de grond. Tweede dag is het een trommelstok. Hè, zo noemen ze het ook echt. Dan is hij nog dicht. Net als een trommelstok die opeens boven de grond staat. En de derde dag, een paraplu, zeg ja, maar eigenlijk. Ja, een paraplu. De sporen zijn uit, dan. En de sporen die, okay. ja, die gaan zich dan ontwikkelen. En de uh, is trouwens ja. van die Eén is de paddenstoel waarbij je de rok kan bewegen. En, oh. en, en een rok zit, is dat op een steeltje zit er... Zo'n klein een ja. rondje, ja. dikking, dat noemen ze de rok, hè? Okay. De hoe, hoe kan je dat bewegen dan? Die, bij de parasolcel zit die ja? los. Je oh, kan je kan oh, je kan hem uh, schuizen? Ja. Ja. Het oh? dus, uh, zal wel ergens zijn nut hebben natuurlijk. Ja, ik, dat is een goeie. Ja. Ik, weet, ik weet wel, de rok is er voor als hij openspringt, die paddenstoel, ja? daar heeft de hoed dan vastgezeten. Ja. Maar waarom hij kan ja, waarom die bewogen kan bewegen daar? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat moeten we nog even onderzoeken. Alles heeft zijn nut, is mij ja. Ja. Gehoord, dus en, en zijn ze ook geleerd. En is ook wel leuk. Dat is een inktzwam, hè? een soort ja. inktzwam. Ja. Ja. Ja, die, ja, die, ja. We, we kijken even naar een plaatje van ja. een gothic zwam. Dat is ja, een, een, een ja, ja. puur zwarte uh, zwam. Ja. Ja. Uh, als ik dit zou zien en ik zie dit ook... Zijn er uh, mensen die ook uh, de keuze kunnen maken, uh, die, die komen wandelen bij jullie, van ik, uh, ik neem die in die paddenstoelen mee en die ga ik lekker opeten? Ja, nou, ja? Ze, ze zouden vast wel zijn. Het is zelf verboden, paddenstoelen. Nee, je mag niks meenemen. Nee, nee, nee. En over die, die, die, die tonders van me, daar hebben we de laatste tijd wel een beetje op, uh, ja, op achter mensen aangezeten, hè. dat was ook bij Staatsbosbeheer, want daar, uh, daar, daar, daar, daar ja, een bepaalde geneeskundige uh, kracht gaat ervan uit. Dus... Ja, dat is streng verboden. En die van, als je die goed ook bekijken. Die elk jaar komt er een kringetje bij. Dus soms zijn ze al 20, 30 jaar oud. En, en, oh. en opeens een rammen ze opeens zo'n mooie zwam. Zonder waar, waar, waar duizenden mensen van genieten. Ja. Dus daar zijn we heel streng op. En uh, al moet er we wel altijd een aanleiding zijn om te vragen. Uh, vragen kan altijd, maar ze hoeven mm -hmm. het niet te doen. Om in de tas te mogen kijken. Er moet al een aanleiding zijn. Anders mag je als buitengewoon... Mag niet, ik kan met, ja, kom Jij komt met je fietsje aan en je ziet iemand met zo'n tas. Ja. Dan dat denk je van, hé... Hey. Uh, je, ja. ja. uh, je hebt geen enkele aanleiding nee, behalve nee, dat je. Maar gebe het aanleiding. gebeurt wel. Het is wel ja. ja. Ja? En zit er dan ook wel wat in? Worden ja, mensen wel eens, ja? ja? We, hebben, we hebben ook wel eens mensen, weet je wel, die hele mooie oude vlieren. Dat, dat zijn van die, die, die, die mooie grillige stammen. Nou, bij de tuincentra's betaal je daar uh, toch behoorlijk wat voor. En sommige mensen die denken, oh, er liggen hier allemaal van die dode takken. Nee, mee. Nee, dat, dat kan niet nee. zelf. Ik bedoel, als iedereen dat gaat doen, dan houden we niks meer over. Maar doen mensen dat uit, uit onschuld? Ja. Ja, de meeste, daar ga ik altijd vanuit Van overtredingen of bij waarschuwingen. De meeste mensen gaan er vanuit Ja, maar dat is toch niet erg. Net als een paddenstoel, dat beseffen ze niet. Ja, die plukken ze. Ja, kinderen dan. hè Maar volwassenen moeten dat weten. Dat bedoel ik. Als je iemand tegenkomt met één paddenstoel. En met glanzende ogen van kijk nou wat ik gevonden. Is heel wat anders. Dat je iemand met een plastic zak. Bewust heeft gedaan ofzo. Dat is toch het verschil. Maar van de week had ik nog een... Oma met een klein kind mooi aan het wandelen. Die had wat, wat dingetjes voor de, voor de herfstafel. Oh ja. Weet je wat blaadjes en uh, wat vruchtjes geplukt. Hè. De kardinaalsmuts is zo mooi. Ja. Gewoon kleine stukjes. Nou ja, dat is dat zelf niet man. erg. Maar uh, je, je moet het niet, uh, het moet niet op commercieel. Nee, precies. Nee, nee. dat is ook heel zonde. Dus, dus ja. uh, uh, jouw gasten, want je bent ook gastheer. Ja. ja. ja. ja. De, de boze man die zegt van dat mag niet. Maar ook de, de, uh, uh, ja, de, de gastheer en degene die advies geeft. <lacht> euh, vertel dus ook van dit mag niet, dat mag wel. Ja. Uh, de oog in de oren van het bos ja, zijn wij als boswachter. Uh, uh, uh, uh. En met die 800.000 bezoekers... op jaarbasis... is dat, uh, ja... buiten dat je veel uh, excursie geeft, informatie geeft... <kijf> moet je soms toch ook wel optreden. Zo hadden we... Is er, dat is trouwens ook nieuw, op het toegangskaartje... komt volgend jaar als nieuwe regel bij te staan... verboden dieren te voeren. Want... Uh, een heleboel mensen weten dat misschien wel. bij Midden in het duin, daar bij zo'n abri, bij Dam 9. Daar lopen van die tamme vossen. En, ja, en die ja, worden gevoerd. Ja, ja, ja, ja, precies. Die gaan uh, bijna als hondjes, als circushondjes. Ja. <laughs> Tegen, ja, dat willen we gewoon maar niet meer. Ja, die worden ook gevoerd. He? Bij, ja. In de winter ook. Kijk, als het op het kaartje staat, dan kunnen we optreden. Ja. Dan kunnen maar we dus, zeggen van. Okay. Er is, uh, volgens mij was het vorig jaar niet, maar het jaar daarvoor is een actie geweest van Zandvoort. Dus die gingen brood over het hek gooien op ja, Zandvoort Zwaar. Nee. Uh, goed bedoeld? Maar niet juist toch? Nee, nee, nee. nee want toen hadden ze ook eenzamelingsacties uh, uh, uh, ja, gehouden. En toen hadden ze op een gegeven moment een heleboel wortelen die gingen ze ook verspreid. Want ze wisten wel dat de boswachten we hadden ze in de gaten. Wij wilden het niet dat ze daar met kisten vol met wortelen kwamen. Dus wij stonden bij het Brede Rode Pad, we stonden bij de ingang Zandvoortslaan. Maar wat deden die slimmerikken? Die gingen op twintig verschillende plaatsen. En je hebt geen twintig boswachters. Nee, nee, nee. Ja, dat lukt niet, hè? Nee. Maar ja, het, het, waar het om gaat, is dat uh, hoe, hoe erg het ook lijkt dat er een hert omvalt op een ree, dat is dan de natuur, ja. voer ze niet. Nee, daar gaat het om. Want kijk, die, die sterke, gezonde hetten. die komen die winter allemaal wel door, hè, weet je wel. En uh, ja. De, de, de minder valt er ertussenuit. Dat ja. zien we nu weer met die bronstijd. Die bronstijd loopt af. Het ja. brullen wordt minder. Ja. Af en toe is er nog wel eens eentje die nog een paar kreten geeft. Maar Zalade. de wezens de ja. zijn schoor, dat kan ik je vertellen. Na een maand maandlang. Uh... Wat, ja. wat zijn ze weer keer gegaan, zeg. Maar, uh, dus, dus, en nu vinden we af en toe van die uitgeputte mannen die ja. het gewoon niet ja. gered hebben. Weet ja. je wel, uh, oude oh. bokken zijn dat wel. Ja. Maar ook. Geperforeerd, sommige. De, de, ja, ja de, door de fietsen ja. Ja, ja, door de longen heen of maar dat, zo. Maar daar doen jullie niets aan? Als we ze vinden. Ja, nou, als we ze dood, als we Nee, maar half-half. Half. Half-half. Nou, wij helpen dieren uit hun lijden, dat wel. Ja, maar je gaat ze niet uh, genezen. Nee, nee, nee. Nee, dat is het, nee, dat is het verschil. Want dat is de dat natuur, hè? Dat ja. je ze uit hun lijden helpt, ja. dat kan ik me wel bevoorstellen. Ja, maar... Het is jullie uh, beleid dat de natuur de natuur is. Dat is, dat is in heel Nederland zo. Hè? Ja. Je, mag, je mag nog ineens helpen. Je nee. hebt een zorgplicht voor de gehouden dieren, schapen, koeien, maar voor wild uh, dat is niet gedomesticeerd. Noemen ze dat dus? Hm. Daar is geen uh, zorgplicht. Kijk, wij laten bijvoorbeeld wel, we hebben het wel eens meegemaakt dat er een dierenambulance voor het hek stond in verband met een gewonde vos. Ja. En nu uh, is alles. Ja, je gaat niet tegen een hele grote groep publiek in. Nee die die vos naar het hek willen brengen... nou, doe je best maar. maar het is een wild dier. En, ja. uh, en, en die kan allerlei dingen bij zich hebben. Uh, dus ja, daar gaan we niet tegen in. Maar dat nee, nee, raden we niet aan. Nee. Weet je wel, het is wild. Goed, uh, we hebben een heleboel gehad over dieren... trekvogels, paddenstoelen die niet ja, op mogen worden. Ja, alles. En gebouwtjes. Maar ik heb natuurlijk ook een struinen... door de duinen hier voor mij liggen. Ja. Uh, te verkrijgen bij alle ingangen en bij de VVV. Dat als voor even gezegd hebbende... En je kan ook nog even vandaag naar de VVV voor je 50PLUS-tas, Oh ja, ja, ja. oké. Okay, nou, ik moet toch wel even door de <laughs> Ja, dus, <noemen>. dus, uh, <laughs> uh, uh, uh, Deze maand de bijzondere wandelingen. Ja. Excursies. Ja, deze maand, deze dag zelfs al. Ik, ik, oh, ja, ja, ja. er zijn ja. zelfs nog burrelwandelingen vandaag, heb de begrepen. Vanuit de VVV, hè? Ja, ja. ja die hebben goed geschoten ja, ja, ja. met die. Ja, ja, ja. <laughs> We waren geen concurrenten van elkaar, want wij. de, oh, wij nee, de, nee, de nee. excursies doen natuurlijk. Nee. Maar, uh, en ik heb twee dorpgenoten op tv gezien. Hè? De, nee. de, de warme dammetjes, die waren mooie. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Op, uh, die kunnen. Noord-Holland. Ja. Dus, uh, nee, wij, wij hebben vandaag hebben de paddenstoelen excursie. Dus dat is heel wat oh. anders. Uh, ja, ja, die maken niet zoveel kabaal en die staan stil. <laughs> in de ja. ja, en die is gratis. Zaterdag hè, 1 november, ja. dat is vandaag dan. Uh, bij de ingang uh, oase. Verzamelen half... Bij het bezoekerscentrum. Mm -hmm. Om half twee? Ja, half twee. Ja. Half Aanmelden twee. of uh, gewoon komen? Gewoon, gewoon, komen, gewoon komen deze, okay. deze excursies. Zijn gewoon komen. Als er geen, uh, verder geen prijs meer staat, is het altijd. Uh, nou, dat zeg ik niet helemaal goed hoor. Want uh, we zien daar bijvoorbeeld woensdag de 5e. Mm -hmm. Aankomende woensdag en de 19e. Een live plus excursie met het busje langs het werk van de uitvoering. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik raad iedereen altijd aan dat sowieso te proberen. Hij is gratis. We gaan door de ja, verboden gebieden heen. Er ja. wordt van alles verteld over het Duin. De ja. boswachter zit erbij en uh, je krijgt gewoon een hele mooie gratis ja. Een, een, ja. Een, een, een rondrit. En er wordt ook wat verteld natuurlijk over die live Plus. Daar gaat het dan om. Ja. Maar het is verweven met de duin. Dus ja. Het, ja, ja, ja. dat zou ik altijd uh, doen uh, voor de mensen. Hey, wat ik ook uh, uh, leuk vind, is van kop tot staart. Ja, ja. Oh, dat is. Ja, <laughs> dat is. ja af en toe verzin je wat. Nee, ja. ik, ik, ik, ik wilde ik wil, ik wil wil eens een keer wat anders. En... Uh, Kijk, een bronsexcusie ga je erin op die brons. Gewijen zoeken met de kooiswachter ga je. Maar nu wilde ik eens een keer het hele verhaal van de dam het vertellen. Van kop tot staart. Dus wat, wat, nou, Als je over de kop hebt, bijvoorbeeld, dan heb je al over het gebit. Hè. Mm -hmm. We weten mensen ja. bijvoorbeeld uh, of, of ze boven of onder tanden hebben. Uh, ja. Ja. Afsluiten van de kiezen, de, de magen. Ja. Maar uh, dan krijgen je zelf de geboorte... Dus het heel, de hele cyclus van het het en hoe je een beetje in elkaar zit. Het voedsel, de paring, alles bij elkaar wordt er verteld in die excursie. En dan, nou, hetten missen we niet, hè. Dus die ja, komen we sowieso tegen. Deze is niet gratis, dus die moet aangemeld worden? Ja. Oké. Okay. Die moet aangemeld worden. Hij is 5 euro, dat ja, valt me nog, niet. Het nog ja. mee. Dat ja. valt ja. nog mee. Ook bij het bezoekerscentrum. Ook ja, het bezoekerscentrum. Ja. En dat is zaterdag 29 november om drie uh, om uur. Maar het staat ook allemaal op die website, hè. Daar staan ze allemaal uitgebreid in. Uh, www.waternet.nl-awd www ja, ja, dat klopt. Dus, ja. En, uh, Gerard, bedankt voor de komst en voor de uitleg. En uh, ik zou zeggen, geef de lichtgetinte getinte kabouter een mooie plek in de kaboutervallei. Uh, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. things to say, they got so much things to say right now, they got so much things to say, hey, but I'll never forget no way, they crucified by Christ, I'll never forget no way, there's so much of Gary for I'll never forget, I'll never forget, forget no way. They turn their backs on Paul Bowie. Hey hey, so don't, don't you forget who you, you Who you are and where you stand in the struggle weight hey, that so very? So, so, so. flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight, we down stand firm and give Jah thanks and praises. 'Cause I ain't expect to be justified by the laws of men, wow. by the laws of men. Oh, judge me guilty but prove, true judge prove my innocence. van Bob Marley. Tegenover mij zit meneer Ruud Jansen. Um, die heeft ook heel veel te vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Jansen die, uh, is lid van branch uh, 005. Dat is een, een afdeling uh, van het Canadese legioen, moet ik zeggen. de Canadian Legion, ja. ja. Um, elke afdeling heeft een, een nummer. Dat Hoe klopt. komt uh, uh, u bij nummer 005? Uh, 005 is een van de branches in, in, in Europa. Er zijn, uh, in Europa zijn er uh, uh, eigenlijk vier. Ze zijn wel genummerd van, 0 tot, uh, of van 1 tot, tot 5, maar er zijn er op dit moment nog maar vier uh, aanwezig. Waarvan er um, in Duitsland uh, een paar zijn. Dat is denk je vreemd, want hoezo Tweede Wereldoorlog en dan yeah. Duitsland? Maar yeah. daar zaten heel veel Canadezen in, du in Duitsland. Mm -hmm. Uh, die zijn ook na de oorlog daar gelegen geweest, dus die hebben hun eigen branches daarop gericht. Uh, en wij zijn de, de Nederlandse branch, uh, en dat is 005 in Nederland. Um, en de een, ook de enige uh, branche in, in Nederland. Uh. Uh, de branches die uh, in Nederland en in Duitsland zijn, houden zich uh, voornamelijk bezig met, uh, met herdenken. En het, het laten zien dat, er, dat herdenken moet. Uh, 11 november is de dag waar uh, uh, internationaal op, uh, op herdacht wordt. Uh, jullie zijn nu bezig met het uitdelen van uh, de poppies. Ja. Daarmee vragen jullie aandacht voor wat er gebeurd is. Of probeer je mensen daarmee aan het denken te zetten van kijk eens naar wat er, wat er speelt nou, het, is, het is natuurlijk uh, het, is meer, het zijn meer uh, zeg maar bronnen of meer redenen tegelijk uh, de 11e is natuurlijk de herdenkingsdag 11 november waarbij alle gevallen uh, in feite uh, herdacht worden dat is ontstaan na de eerste wereldoorlog uh, eigenlijk op, op uh, in 2000, uh, sorry, 1925 eigenlijk, na de eerste wereldoorlog um, toen zijn ze uh, toen zei, is die pop Uiteindelijk pas uh, uh, geschreven, ja. pas gestalte gekregen. Um, uh, het normaal gesproken was het, de, zeg maar, de Legion als zodanig was een, een sociaal vangnet voor de Canadezen. Dus al die strijders die terugkwamen of die niet terugkwamen, die hadden een vangnet nodig in Canada, omdat ze daar geen sociale voorzieningen hadden. Uiteindelijk is er toch uh, ook een, een, een nagedachtenis gekomen en men heeft uh, zowel de Engelsen als, uh, als de Canadezen, als Nieuw-Zeeland, Australië, al de, de allies, zeg maar, die hebben toen de poppy in het leven geroepen om die, die nagedachtenis te houden. Wat wij hier in Nederland doen is geen sociaal vangnet verzorgen voor de Canadezen want nee. die zijn natuurlijk naar huis gegaan, maar wat wij wel doen, omdat wij met name bevrijd zijn door de Canadezen uh, is uh, de Canadezen herdenken. Uh, dat we dan vervolgens natuurlijk ook de anderen niet vergeten dat, dat mag logisch zijn, uh, want je herdenkt toch iedereen die voor ons gevochten heeft ja. in die tijd. En het brengt ons nu, uh, doordat we die poppies uitdelen, ook weer uh, de kans en de gelegenheid om, uh, om het, het ...het hele verhaal weer eens onder de aandacht te brengen. Zijn er... Uh, ...veel mensen die u aanspreekt... Uh, uh, ...u bent vandaag bij Albert Heijn bijvoorbeeld... Ja. Uh, die, die, ...die daar wat van af weten? Of krijgt u uh, verbaasde blikken van... Uh, oh? Nou, je zou denken dat het uh, uh, leeftijdsgebonden is. Je, je ziet dat heel veel oudere mensen uh, die de oorlog ook meegemaakt hebben... Op, op, maar, uh, het zeker herkennen. Die, hier in, in, in, in, uh, in Zandvoort zie je toch ook al mensen die naar de Engelse televisie kijken... en dus op de, op, uh, op de zondag uh, van de BBC-reportage reporta zien. Uh, dat is nu de negende volgens mij, volgende week. Um, en die komen altijd bij ons poppies halen. Er zijn ook jongeren die het langskomen en die vragen... Van, van, maar hoezo? En waarom? En, en die ga je dan het verhaal uitleggen. Maar het grappige is wel dat op het moment dat, dat, laten we zeggen dat, het, een, dat het kinderen zijn van een jaar tien... en de ouders er misschien bij zijn of, of jonger... Uh, ...dat je dan vervolgens met de ouders daarover in gesprek raakt. En wij verkondigen niet iets, maar we, we proberen iets mensen duidelijk te maken. toch weer duidelijk te ja. maken ja. wat er gespeeld heeft. Ja. Uh, ik ben ook, uh, de, de oorlogen of dat soort dingen ontstaan doordat men, elka men elkaar niet begrijpt. Dat is niet mijn doel om daarover te filosoferen, maar het, hetgene wat erna komt, Royal Canadian Legion... Uh, wil, daar, wil herdenken, dat, of, of in ieder geval voorkomen, dat we weer verzaal raken in, in een dergelijke situatie? Nou, het moet natuurlijk al, uh, al heel vroeg uh, gespeeld hebben, want die uh, Canadian Great War Veterans Association, die uh, opgericht is in, uh, in de twintigers, ja. dat speelde toen al, want uh, in 1854 of zo uh, is het al gerommeld in, uh, in Canada. Ja. En toen begon men al te denken: van ja, is dat is allemaal wel leuk, maar we moeten ook wat doen voor die mensen die terugkomen. En, en, ja. Ook voor de mensen die, uh, die slachtoffer zijn daarvan. Ja, dat klopt. Dus het, eigenlijk is het al heel oud. Het is ook al heel oud. Ik heb vroeger had nog geen sociale voorzieningen. Nee. In Nederland is natuurlijk het sociale vangnet uh, altijd, uh, zeker, na de, zeker ook na de Tweede Wereldoorlog, goed ontstaan. Uh, en, uh, en nu is, is, de, uh, is, is de wereld wel anders. Ik bedoel, Canada en, Austra en, uh, en uh, Amerika Australië kunnen natuurlijk prima voor zichzelf zorgen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat... Um, en daarom ga, pakken wij toch weer terug op het gedachtegoed. Ja, het, het gedachtegoed is, is uh, van, van, het na, uh, van het nadenken over... Uh, oorlogen, over wat mensen voor ons gedaan hebben. Wat, die jongens die kwamen hier gewoon maar naar Nederland toe. En ze volgten, wisten, niet, en ze wisten niet, hè? Ja. Ja, ja. Ja. precies. En heel uh, jong? Ja, je, wordt, je loopt ja. in Canada rond en iemand zegt tegen je: trek eens een ja. pak aan, want die gaat nu naar de overkant ja. Ja. om. En, het en ze doen het ook. En, goed. Zo is het, en ze deden het ja. ook. Het ja. En er liggen er ook heel veel hier Van de Eerste Wereldoorlog is het echt belachelijk hoeveel mensen, of tenminste vind ik belachelijk, hoeveel jonge strijders er in ja. België en Noord-Frankrijk liggen. Als je de Tweede Wereldoorlog bekijkt, dan zijn er hier in Nederland al bijna 8000 tussen 7700 Canadezen gesneuveld ja. voor onze bevrijding. En natuurlijk ook. Br uh, Britten en, uh, en ook uh, Amerikanen, maar die met name natuurlijk in het oosten van het land, uh, in de buurt van Arnhem. En vergeet de Polen niet, want er zijn nog heel veel Polen zijn er hier uh, ja. geweest. Daar, dat is eigenlijk altijd. Ja, het is een beetje de vergeten groep hè? Ja, is ja. een vergeten ja. groep. En, uh, maar je ziet dat zeker nu in de herdenkingsjaren van de 70 jaar na de bevrijding, uh, of als de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog en 100 jaar de, 100 de, 100 jaren, de Eerste Wereldoorlog, eerst. ja. is dit jaar heel belangrijk. Ja. Ja. En daarom zijn wij blij dat we hier in Zandvoort in ieder geval voedingsbodem daarvoor vinden. En ook mensen het kunnen vertellen, zodat die het ook weer meenemen naar ja. anderen toe. Dat, ja. Ja. Ja, het gaat dus eigenlijk om, om, om het bewust worden van. Ja. En kijk eens, jongens, jullie lopen hier vrij in Zandvoort rond. Maar het is niet voor niks. Het is, het is, nooit, het is niet voor niks geweest. Nee. Nee. De, ik zie een prachtige uh, uh, foto's. Helaas zijn wij ja, geen kijkprogramma, niet, maar. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, dus ik denk, ik heb hem meegenomen. Ja? Omdat, uh, uh, omdat ik, ik heb hem op internet gevonden. Tenminste, de paar foto's op internet gevonden, dus je kan het gewoon zelf opzoeken. Mm -hmm. het, is, het is de gracht uh, van de Tower of London, die, waar men uh, de poppies. En uh, daarom heb ik hem meegenomen. ...de poppies in de gracht gestoken heeft. Ja. Daar staan meer dan 880.000 poppies... ...omdat dat het aantal gesneuvelde Britten is... ...want het gaat in dit geval over de Britten niet over de Canadezen een aantal gesneuvelde Britten is. Uh, en dat zijn keramische poppies. Die hebben ze daar neergezet. En dat is echt een waanzinnig gezicht als je het ziet. Dus je, je, Zelfs de koningin die loopt daar af en toe... Uh, noem het maar, de ja, onkruid weg te zin, halen. Dan. Maar, ja. Ja. <laughs> maar die, uh, je kan die foto's gewoon op internet uh, vinden. En als je, als je moot of, of de tower of, of gracht van de Tower of London inslaat... Moot of de Tower moat of London en moot is met O-A. Ja. Dan, kun je het, uh, dan kun je dat uh, in ieder geval zien. Nou heb ik uh, gisteren ook even... Uh, dit is fantastisch om te zien... Ja. Uh, je ziet al die poppies uit het kasteel komen en die gaan dan uh, daar omheen liggen. Dus prachtig om te ja. zien. Moat of the Tower of London en Moat is met OA. Prachtig om te zien. Uh, als je Remembrance intikt uh, op het internet, dan kom je ook nogal wat tegen. Ja, het punt is dat uh, Remembrance is natuurlijk... Ja, het, is een, het is een Engelse kreet, maar je ziet dat het veel... Uh, foto's brengt, het, dat het veel uh, verhalen brengt uh, je kan uh, je, als, je, als je op internet uh, uh, gaat zoeken dan kom je eigenlijk van alles uh, wat dat betreft van alles tegen uh, herdenking is uh, uh, belangrijk uh, wij vieren uh, onze herdenking op 4 mei ja. met daarna de bevrijding op 5 mei nou, de, de, de geallieerden doen dat op 11, zoals gezegd, op 11 uh, november. Er is uh, De afgelopen week is er uh, een besluit genomen om een herdenkingsdag voor de Canadezen uh, uh, in te stellen. Uh, specifiek voor de Canadezen in Bergen op Zoom. En dat wordt gedaan op 27 oktober. Uh, daar hebben wij. Uh, waarom niet de 11e? Nou, de combinatie met, uh, uh, met de elfde zou betekenen dat het ook uh, een, een dag zou zijn voor uh, Engelse, uh, uh, hoe heet het nou, Australië, New Andere nationaliteiten. Terwijl het in dit geval gaat om een herdenkingsdag van de gevallen Canadezen voor de Nederlandse bevrijding. Oké. Okay. Dus men zocht een datum voor de Canadezen. En ook... <coughs> ...kijkt men dan vervolgens naar welke plaats. Want we hebben natuurlijk... Uh, ...in Nederland hebben we uh, Holten... ...we hebben uh, Groesbeek... Mm -hmm. uh, ...en we hebben uh, Berg op Zoom. En uiteindelijk is er voor Berg op Zoom gekozen... ...omdat daar eigenlijk het, de bevrijding begonnen is. Ja. Uh, en daar, wat, wat wij daar dan doen... Uh, wij, ...wij zorgen dat wij daar ook aanwezig zijn... ...maar wij hebben deze keer... ...afgelopen week... Uh, heeft de uh, de, de, de governor-general van, uh, van Canada is daar aanwezig geweest. Dat is zeg maar de... de uh, ja. De vertegenwoordiger van de kroon, van de Engelse kroon, uh, uit, uh, Koningin Elisabeth. Die was er aanwezig. En Prins Maurits was er aanwezig, uh, namens Koninklijk Huis. En die hebben uiteindelijk is daar het, het, zeg maar, het verdrag de overeenkomst getekend om die dag uh, als herdenkingsdag aan te stellen. Ja. Oh, um, wat wij daar doen, en ook daar heb ik een foto van, die, die, die we nu op, op de radio niet kunnen laten zien. Nee. Uh, maar wat wij daar ook doen, is uh, uh, met, met een party uh, de, de herdenking doen. Bijwonen met de vlaggenparade van de, van de landen van de geallieerden, van Canada in dit ja. geval. En wij verzorgen dan, uh, zeg maar, de, uh, uh, de, ja, een, een, een, een uh, We hebben dan een vertegenwoordiging uh, waarbij wij uh, um, duidelijk blijk geven van, uh, van, uh, uh, van medeleven en ja. van, uh, van herdenking. Dat hebben we dit jaar ook gedaan in, in, in, v, in Vimy. Uh, oh. Daar komt het contingent uh, Canadese soldaten komt elk jaar voor de Nijmegense Vierdaagse. En uh, die, uh, die komen dan naar Nederland om de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. En dan de derde dag van de Vierdaagse gaan ze over Groesbeek. Ja. Groesbeek is natuurlijk een, een, een Canadese begraafplaats. En die jongens die gaan voordat ze um, uh, Europa ingaan. Of tenminste naar Nederland te komen. Gaan ze eerst Europa in. En dan gaan ze naar een aantal plaatsen. Zoals Vimy. Zoals Iper, in België. Dat, dat is de hele afdeling die daarna de Fida's gaat lopen? Ja. Oké. Okay. Ja, er, er is 200. Maar man ik zie er wel heel wat mensen die, die foto's ja, daar hebben. Ja. Ja. En dan uh, zo'n 50... Uh, 50 gasten die ze meenemen. En die gaan dan een aantal van die plaatsen af... die heel belangrijk zijn voor de, voor de Canadese uh, geschiedenis. geschiedenis ja, ja. De, eigenlijk, eigenlijk is de slag bij Vimy... daar is eigenlijk Canada ontstaan. En gebeurt dat elk jaar? En dat gebeurt elk jaar. Dat is elk jaar in juli. Het is natuurlijk vlak voor de, voor de Nijmegense En ja. uh, Niemand kan het zien, maar ik zie toch een gigantisch uh, monument... Ja. Ja. Daar kan je niet zomaar aan voorbij als je dat... Nee, het is een, een enorm monument. Uh, uh, hoe hoog wat, zal het zijn? Een meter of vijftig? Ja, volgens mij, als ik het goed heb het is gehad, echt, is het bijna 80 meter hoog. Het is echt gigantisch. En uh, het, is, uh, uh, het is op een plaats waar heel veel Canadezen gesneuveld zijn in de mm -hmm. tijd. Daar is uiteindelijk een monument opgericht. De grond die daar is, die is door Frankrijk geschonken aan, uh, aan uh, Canada uiteindelijk. Kijk. En in 2005 is het, uh, het monument gesloten. Toen is, er, uh, is het compleet gerestaureerd en schoongemaakt. Want dat kun je ook wel zien. om ja. uh, opgevoed en op 2007 is het weer geopend door, door koningin Elisabeth uh, wat je uiteindelijk in de omgeving daar ziet is dat er de loopgraven en alles wat daar is ontstaan tijdens de oorlog want het gevecht heeft onder, voornamelijk plaats onder de grond uh, die zijn er nog steeds, die zijn intact gehouden de velden die er omheen zijn, daar liggen nog steeds scherpe granaten en dat soort dingen, want het wordt gewoon daar intact gehouden in de drie na laatste National Geographic stond een heel stuk over die loopgraven en dat het ook een soort uh, gesloten museum is. Ja, klopt. Want inderdaad, er ligt daar nog uh, gevaarlijk spul, zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, onder begeleiding kan je dat zien. Dus dat ja, zie je dus ja, echt ja, nog hoe, de, hoe het vroeger was. De gidsen. En de gidsen zijn ook Canadezen die zich die heel geëerd, heel, stel, heel erg geëerd zijn ja. en vereerd ja, zijn om, ja. uh, om dat te kunnen doen daar. Dus dat zijn, dat zijn dingen waar wij ook uh, in meegaan. Uh, ja, het is voor ons uh, uh, fantastisch om dat mee te kunnen maken. Uh, wij, wij, wij, um, uh, wij zijn, het is een vrijwilligersorganisatie ons, van ons, de Royal Canadian Legion in Nederland. Mm -hmm. Of überhaupt uh, is een vrijwilligersorganisatie. Dus ja, we moeten altijd kijken hoe we dat financieel weer over. Maar dat gaat, uh, dat gaat redelijk goed. Ja. Heeft u uh, veel leden uh, van de uh, nee, In Nederland zijn we uh, in het afgelopen jaar heel sterk gestegen, of de afgelopen twee jaar. Uh, want het aantal leden hier in Nederland was, uh, was heel sterk beperkt. Uh, uh, wereldwijd uh, zijn er 370. 70.000 leden bij de Royal Canadian Legion uh, Maar dat zijn met name Canadezen en in Nederland uh, hadden wij, uh, uh, Zij hebben nu de 100 gepasseerd en dat, uh, wij zaten op, uh, nou zullen we maar zeggen 60, 65, uh, twee jaar geleden dus je ziet dat het toch weer gaat, gaat ja, dat het leeft, toch uh, gaat leeft, leeft gaat weer gaat leven. Dat is het toch weer interessant vinden. Maar er komt ook veel, veel, Er is veel belangstelling ook voor, hè? ook met dat 100 jaar, van 100 jaar van nou, de, nou, de eerste wordt, wereld, Er wordt, dus het? Er wordt heel aan, veel aandacht gevestigd. Aan, aan, uh, er ja. uh, um, er is ook over de, uh, de, de tweede tweede gezet. Ja. Je moet herdenken om, om te herdenken en niet onder het moet. Nee, nee, dat klopt. Nee. Dat Ik kan wel datum prikken, maar. het punt, uh, daarom is het ook goed dat er een dat er. Uh, uh, dat er inhoud gegeven wordt. Het is, belang, het is gewoon belangrijk dat, dat mensen weten waarvoor we staan. Ja. Ik kan hier in Zandvoort ook een, een poppy, uh, doos met poppies neerzetten en een busje ernaar, waarmee ja. en dan eventueel, als je dat wil, een vrijwillige bijdrage kan doen. Ja. Ja. Maar dat maar is dat... het niet. Nee, zo nee. nee, werkt uh, het niet. Hè? Maar, ja, maar op ja. sommige plaatsen werkt het wel, omdat mensen het kennen. Met name Den Haag en Wassenaar. Ja, daar kennen de mensen, de, die, omdat er ook gewoon veel Canadezen en Britten en, ja. en, uh, ja. Ja. en ja. wonen. Het ligt aan de aan Het is de een, een beetje omgeving. gemengd natuurlijk. Ja. Ja. En als je, maar hier moet je het verhaal echt vertellen. Ja. We moeten uh, afsluiten. Wij wensen u uh, veel succes en ook plezier bij het uitdelen en het vertellen van het verhaal over de poppies. Dank u wel. U bent vandaag bij uh, Albert Heijn, heb ik begrepen. Albert Heijn staan we ja En okay. voor Albert Heijn staat ook een, een Jeep van, de, uh, van Keep Them Rolling. Dat is een or okay. oh. organisatie die, uh, ja, die, zit, uh, die de oude voertuigen intact houdt. Dus kom maar kijken. Dat, uh, dat is heel, heel gezellig, heel leuk. Volgende week staan we er ook, uh, op de achtste. Um, en dan doen we weer precies hetzelfde. En als, jullie, als, als de luisteraars geïnteresseerd zijn, kijk eens naar onze website uh, RCL005.nl. RCL005.nl. Ja. Meneer Jansen, bedankt. Hartelijk dank. Ik heb ook. Hier zit ik op een vuile zon te kijk droevig om me heen.